De krochten. Een zoektocht naar de wortels van de nederrok. Vanavond met Dick van Duin en Pim Groof. En natuurlijk onze gast Wim Dekker. Dat ik zag het nu nooit meer doen. <laughs>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 Hij heeft ook Oost-Europese films uitgebracht op zijn DVD-label. Hij heeft gewerkt in de bekende hoofdstedelijke platenzaak uh, Boutique. Boeddhisk. Boeddhisk. Ja. Uh, ja. Uh, muziek promoten bij Mojo? Uh, ja, evenementenpromotie uh, bij Mojo. Uh, ja. En uh, bij Virgin heb ik uh, gewoon radiopromotie gedaan en ook geplucht en zo. Dat okay. tot... Nou, je hebt ook wat gedaan voor de, de hoofdstedelijke club Roxy.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 Okay. Er zijn dus stukken van, nou, van 30 minuten, 40 minuten. Want in Haarlem ja. heb je ook een paar platenlabels die er zelfs in gespecialiseerd zijn. Zoals ja, Winterlight. Die ja. zit oh, op het Spaarne. Ja. Maar dat is elke zaterdagavond tussen 8 en 10? Ja, zaterdagavond okay. tussen 8 en 10. Harlem ja. Underground. Haarlem Underground, heet Haarlem het. Het. Underground ja. Ja. ja. Op Haarlem 105. Ja. Ja. Ha op Harlem 105. Ja. Ja. A Tables Quackley was placed on Mabel's Slow and gentle Sentimental All style served here Louis says he'd be fair Lessevera's grand Tired of the tango Fed up with bandango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 Dat heette volgens mij de, de geboortekliniek maranata of zo. En die zit op de Duivelslaan. <lacht> en dat werd pas heel raar. Daarna zal we wel Duinweg ja. of Duivelslaan. En op een gegeven moment in Amsterdam, in de tijd van de Roxy... ...ging ik op de Heilige Weg wonen. Oké, okay. nou, ja. Nu is de cirkeltjes rond. <lacht> ja, en, um, ja dus, maar ik heb eigenlijk tot mijn uh, twintigste, 21ste... ...heb ik gewoon in Arnhem gewoond...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 Ik heb, ik heb bijna 53 gezegd, zeg. Maar we hebben gelukkig schoon ja. met de binnen dat we... We hadden het al over onze leeftijd gehad in de auto. Ja, ja, oh ja 63. Nee, maar dat je ouders ja. bouwden wij in de grote moeten, ja, ja. Ja, dat was natuurlijk... Uh, die was natuurlijk uit 66 of zo. 65, 66, voor ja, de overleving. iets later, ja. ja. Zoiets, ja. Zoiets, ja en, um, 68. Ja. Dat betekende... Uh, kijk, ja, toen ik 8 was, uh, hebben ze die groeg. En uh, mijn vader, die werkte bij de KLM, die uh, moest af en toe op reis. Dat zat ik een tijdje in Amerika. Daar heeft hij ook Herb Albert meegenomen. met yes, Die yeah. ja. Tijuana brush. Ja, die Tijuana brush. Ja. Dus dat, ja, dat is toch wel een belangrijke invloed. Uh, ja. Herb Albert ja? Tiana, maar ja, ja, je natuurlijk. bent nog steeds gek op blazen. <laughs> nou, ja. ja, natuurlijk wel even onderzoeken. Eh, zo van, um, zou Herb Albert nou echt... Wat is de beste Herb Albert plaats, zeg maar, in zijn Mexicaanse periode? Nou, dat is een hele vrolijke branche. Dat is Taxi bijvoorbeeld. Dat is een heel leuk nummer, volgens mij, uit mijn hoofd. Even zoals ik het nu heb, nu we het erover hebben, uit mijn hoofd. Taxi of zo. En verder, de radio was natuurlijk heel erg belangrijk in de jaren zestig. En de Beatles, Ja, natuurlijk. Heb ik helemaal meegemaakt. Ja, heb ik meegemaakt en...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 Uh -huh. En wij zaten aan de ene kant. en de ene straat. En, en, en uh, een, uh, een jongen uh, die vijf jaar ouder was ofzo, of zo, zes jaar ouder. Die, die, die zat aan de andere kant. Toen ik een jaar of tien of twaalf was, uh, hebben we een kabeltje getrokken. Uh, tussen onze... Tussen twee huizen. Tussen twee huizen. En als hij muziek <laughs> draaide, dan kon ik dat meekrijgen. Dat was ja, dus echt... Uh, dat is leuk. Ja. ja, dus de eerste platen die ik van hem dus kreeg. Want hij was dus echt ouder. Hij kocht ook platen. Er waren op de een of andere een paar uh, hoe heet het, Santana, Braxis. Ja, oh jee, yeah, yeah. ja. En uh, Johnny Cash met, uh, hoe heet die? Uh, St. Quentin, die live plaat, ja. die ja, gevangenis ja. ja. en Janis Joplin. Uh, en ook Uriah Heep, iets later. Ja, echt een kind van de jaren zestig, om te horen, ja. Jaren ja, jaren ja weet je, maar al, al, heel vroeg kreeg ja. vroeg ja. je dat van, uh, als ik een ja. oude broer had gehad, dan, dan, dan was het op die manier okay. waarschijnlijk. Ja.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 En um, in de Frankenzaad of in... Hoogenbijl, uh, ken je die nog? Ja, en ja. ja, en, en, en met vrouwen Dreesman. Frankies of is dat later? Hoogenbijl, dat was, dat was die kelder. Ja, klopt. Ja. Hobo Hi-Fi uh, had volgens mij nee, platen. Nee, die ken ik niet. Nee. Nee. nee. Op de Oude Groenmarkt. Nee, ken ik niet. En, Frankies Platenhol. <laughs> ja, dat was die jongen van LP, hè?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 maar ik heb ook me meeste reggae plaat bij een volgens mij bij een in de Kruisstraat gekocht bij um, volgens mij een tuinwinkel of zo die hadden iedereen verkocht platen vroeger iedereen ja. dus tuinwinkels en uh, en dus ja? een, een, een driedubbelaar van van Trojan dus zeg maar de ontwikkeling van reggae hè? Mm -hmm. dus, uh, van de oh. van ska. De boxset, uh, die die is, uh, ja die hebben ze nog steeds dat soort ja. boxsets ja precies die hebben ze nog steeds en die, die de de, de, de die plaat was volgens mij, weet ik van 10 euro of zo. Zeg. En natuurlijk ook bij Pastoor. In de staat Dus de wereldmuziek, zeg maar. Ja, okay. Dus ik ben altijd wel een beetje op zoek geweest naar geluiden. Zo van, uh, uh, wat niet echt voor de hand lag. Hè. Kijk, we hielden allemaal natuurlijk van de Beatles en van de Rolling Stones. Ja, dat was, ja. Dat was een gesneden koek. Was dat. Dus als je ergens naartoe ging. En, uh, kijk, het probleem vond ik ook in de horeca. Dus dat je uh, toen... Als je had dezelfde plaat hoorde hoor je Supertramp, uh, Crime of the Century bijvoorbeeld. Ja, nou, jeetje, man, dat is een best goede plaat. Ja. Maar die werd dus echt in elk café uh, gedraaid en er uh, ja, ja. kwam echt je neus uit. En ze waren er meer van dat soort platen later natuurlijk ook Hotel california van de Eagles. Ja, die ja, uh, ja. nou, die die, die die die die die is ook mijn huis niet ingekomen. Want dat, dat ja, ik bedoel, het hoeft ook helemaal niet.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 art, hoe heet het, uh, art school... beentje de uh, Roxy Music... via zijn... Uh, via zijn solo platen... naar, ja, wat is het? Gewoon een hele eigen kunst... of ja, kunst moet je niet noemen, maar een eigen stijl, zeg maar. Ja, op een gegeven moment dat hij ook ambient uh, platen. En ja. ook een serietje van tien stuks van... Uh, hoe heet het, klassieke platen, hè? Of, of obscure label. Waarvan op één, één ding, dat was de ondergang van de Titanic. Nou, dan begint het... Ik weet niet wie die... Precies uitvoert, zeg maar, of wie dat geschreven heeft. Maar het was uit de jaren zeventig, was dat. In het begin hoor je dat strijdje waarvan men dacht dat het gespeeld werd tijdens de ondergang van ja, de Titanic. Ja. Speelden ze dat gewoon, dat het, het opgenomen en op een gegeven moment dan hoor je ook precies de geluid dat, dat het ook, dat het ook <laughs> lucht, lucht. wat verder weg klinkt. Ja. <laughs> nou, dat, dat vond ik helemaal, dat vond ja. hele, hele, hele interessante dingen.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 Iemand ja. die moest voor je gaan tapen, want anders ja. uh, uh, kwam je er niet aan. Want op uh, sum 3 hoorde je het niet uh, nee. of op, uh, op, op, op de piratenzenders. Nee, en, en, en toen ik uh, even kijken, ik heb toen um, in de of zo, even goed nadenken, um, ben ik toen gaan werken al. En toen met het geld wat ik toen uh, verdiende, heb ik een op afbetaling ook nog eens een keer. Want dan kon je bij uh, in de zat kon je uh, betaalchecks achterlaten. Oh, ja, je had vroeger betaalchecks, hè? Ja, ik heb een soort ja. kaartje, en dan, ja, kon een ja. invullen, en dan kon je een bedrag invullen. Dan moest je een stapeltje van die kaartjes achterlaten. En dan eens per maand stuurde die winkelier dan zo'n oh. kaartje in. En Netjes. op die manier... Ja. Giro betaalkaart. Gero betaalkaart. Ja. Ja. ja. En op die manier heb ik toen die synthesizer gekocht. Samen met een vriend ook nog eens een keer. Oh. Twee, de ja. eerste synthesizer? Ja, in de eerste synthesizer. En ja. welke dan natuurlijk? Een Yamaha CS30. Oh, oké, okay. ja. Ja. Daar zat een sequencer in ook. Ja. Het was een monofonic. Mm -hmm. He, dus je, kon, je, je, ja, je kan dus je hele jij wel opleggen. Ja. Je, je uh, hoort er maar, maar één toon. <laughs> Eén toon. Je hoort hoogste, ja. ja. Maar <laughs> wel twee uh, oscillatoren, Dus hij kon wel tweestemmig zijn. Dus die kun je dan on onafhankelijk van elkaar uh, verstemmen. Mm -hmm. Ja. Maar je, dan hoorde je wel twee tonen. Uh, maar dat komt doordat het twee oxidatoren... Uh,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 omdat het eten op tafel stond. Ja. dat hebben we het ook gewoon ook zo ingelaten. Ja, ja. Inger flessen. Uh, je ja. hoort ook die flessen rammelen. Dan hoor je zo, Wim kom je eten. En, ja. en, uh, maar in, in 79 ge... kocht je dus je eerste centen. Ja, of 78 of 79. Ja. Ja. Ja. Dat zal ook een paar centen gekost hebben. Eén van de eerste inderdaad. 2000 uh, gulden was dat. Ja, ja. ja Dat is echt van veel van geld. Vanuit die afbetaling. Ja. ja. Ja, vanuit die afbetaling. ja. Maar wat was de gedachte? Want je kon samen met iemand van... Hier gaan we uh, hier, uh, muziek mee gaan maken, we... of ga ik in een band? Of, uh, wat nee, was de gedachte? Dat, het gekke is dat uh, we hier zouden we samen muziek mee gaan maken En het ding stond bij mij. Mm -hmm. En ik werkte in die tijd bij de KLM. En uh, een collega van mij, of mijn directe baas, zeg maar, manager... Ja. Die, uh, zijn vrouw, die werkte in een platenzaak in Amsterdam. Het was uh, raf. Ralf, de Rijnstraat. Ja, ja. En later is eraf... een um, filiaatje be begonnen met... de heette No Fun op de En Daar werkte Hans zij... Hansi Joustra. Hansi Joustra. Ja. En uh, zij heette... Uh, Leonor Haamaker. En die twee hebben later... Een, een knallende ruzie gehad... maar dat even terzijde. <laughs> okay. en, uh... Ja, weet je... door haar ook een beetje gevoed met, met, met, met, met, met muziek. Ik zei uh, ik, ik hou van uh, uh, Brian Eno. Nou dan komt kom zij bijvoorbeeld met de Fat Gadget aan, de, de elektronische dingen, zeg maar, en Suicide natuurlijk. Ja. Die die we ook, uh, ook van, die, van, die, van, die van, ook op van, de, de, de staan. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja.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 Jij kocht inderdaad een synthesizer, was ja. het uh, vraag ja. om zelf platen te gaan ja. maken. Ja, ja als i uh, oh, okay. zeg maar. Gewoon als i Een -no. Ja, op z'n Ino. Ja, dat is wel ongelooflijk, want je hebt aan de synthesizer niet voldoende natuurlijk. Hè. Je moet ook een uh, ritmeapparaat hebben of zo. Ja, wat, maar ook, in een echoapparaat. Ja? Ja, een delay heb je nodig. Een delay, die kun je natuurlijk heel scherp zetten. Dan klinkt het metalig, maar je kan ook... Het zo instellen dat je niet hoort dat het een echo is. He, de, de, als je één toets aan. Uh, ja? dan lijkt het of je. Ja, een inderdaad goede... ja, dat En dat is toen, toen de tijd. Um, is dat op cassettes uitgebracht, die dingen die ik uh, gemaakt nee. okay. heb op die synthesizer. Ja. In eigen beheer? In eigen beheer. En dat, um, dat, dat was op Studio 12. Studio okay. 12, dat was. Um, nu, nu, nu springen we al een beetje naar het begin jaren tachtig hoor. Mm -hmm. Ja. Uh, Studio 12, dat was een. Um, uh, dat was. Dat kwam uit Kleine Groot Heiligland 12. Dat was een kraakband wat het Harlem Zagblad vroeger ingezeten heeft, een oh, drukkerij. Okay, daar ja. En um, die hadden een podium. En die hadden ook een. Um,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 Kassettenmuziek, ja, ongelooflijk, ongelooflijk. ongelooflijk. ongelooflijk. echt ja. ongelooflijk. En dan uitgegeven in Duitsland. Ja. Uitgegeven in Duitsland, maar kijk, die, die aantallen, die, die, die zijn natuurlijk heel erg klein, hè, ja. die verkocht worden. Dus ze worden wereldwijd, worden die, uh, daar kunnen ze 400 van verkopen. Misschien, ik denk dat hij ze nog wel heeft staan, hoor. En ik heb trouwens, ik heb er ook nog een aantal staan. Maar die, dat label was dus echt puur gespecialiseerd in cassettenmuziek. Ja, uit ja. die periode. En dat doen ze nog steeds. Ze hebben dingen van Clock Trop Robin Gristle. Uh, hmm. Nou ja, ik vond dat uh, ik vond het een hele grote uh, eer, zeg maar. Als dat de spullen uit de jaren tachtig op een Duitse label uh, ja, zeker. worden uitgebracht. Ja. En echt ook heel goed. En. Um, ze hebben ze ook nog een beetje opgefrist, die opnames. Ja, zeker. Uh, gemasterd. Ja. Uh, ja. ja, gemasterd en uh, het ziet echt uh, heel goed uit. Maar hoe nam je het dan op? Gewoon ook een microfoontje? Eén microfoontje, die... ja. Ja. ja. Maar het, het erge was, uh, Necta bijvoorbeeld, wat een van de vaandeldragers was van de mm -hmm. Van scene in die tijd. Die, die waren zo nonchalant met hun opnames. De eerste cassette bijvoorbeeld, die, nou, er stond, stond een, een, een microfoon bij wijze van spreken achter een bloempot. En dan ging ze live spelen en dat bracht ja, ze uit. Okay. Ik, zei, ik zei, jongens, het is leuk, maar ja, ja. het kan beter. Niet ja, dat, dat ik zo'n ja. perfectionist ben, maar er ging heel veel verloren op die manier. Dus de tweede en derde ging al beter. En de vierde, die klinkt nou zo'n beest. Wat een geweldige, geweldige <laughs> ja. sound. Helaas, die band, misschien ga ik iets gedetailleerd, maar dat moet ik maar zeggen. Ja. Helaas van Nekda, dat uh, in het begin...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 Tijd, uh, even kijken hoor. we het over... Uh, ja, we oefenden met, met de mini-pops in de aarde zeg maar, ook. Maar ja, nou maak je even een sprongetje. Ja, even heen en weer, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Want, Alles nee, maar We, we eigen willen eigen... ook heel graag weten. Alles is eigenlijk ja, klein zelf... namelijk. Ja, ja, <laughs> ja. Maar probeer het een klein beetje chronologisch te houden van, oké, okay, uh, de Ja, minipops. Stuur, stuur me gewoon, ja, ja. stuur me, ja.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 Did you see anybody in the hall? Or in, in the elevator? Lou, you're afraid. Why don't you tell me what happens? That's the DA, Tom.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 take the side positions, you and an officer go to the back. Listen, this ain't an ordinary hit, so be careful. And if we succeed, we are just doing our job. Okay, frisk them, cut them and bring them to the station. Well, well, it wasn't easy. Don't congratulate me sir. I don't know what kind of combat I've become lately. How can I stop?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 Met op de achterkant We So Glad, Elvis Is Elvis Dead. Is dead yeah. <laughs> ja, ja. <laughs> punks, ja. gewoon punks, even verschoffelen. Even, even, even toen is hij de Minipops en uh, zijn plaat gestart, uh, Plurex. En uh, de eerste... Oh nee, dit staat ook op Plurex. Ja, oké. Okay. Nou, uh, toen is hij de Minipops uh, begonnen met Rhythmabox en uh, Synthesizers. En, gitaren. en dit kwam een beetje voort uit, uh, uit, uh, uit de Rietveld scene, zeg maar. Toen heeft hij uh, het singeltje opgenomen, de, of het EP'tje, Kojak. Dan heeft hij dus de tekst zeg maar van een uh, Kojak-episode op tv. Terry Ja. ja. Voor die jonge uh, luisteraars, dat was, <laughs> dat was de een detectieve serie <laughs> met een hele kale <laughs> Kale is met een lolly, Griekse, <laughs> ja. Griekse telly Cephalis en wat hij gedaan heeft met de tekst... hij heeft gewoon een, een, een episode... wat Terry... wat Coject dus aan het vertellen was... tegen mensen... heeft hij gewoon letterlijk overgenomen... Dat was de songtekst. Ja, dat was de songtekst. Nou, het was echt een goede single. En ze hadden ook een band dus. Een of twee synthesizers. één of twee gitaristen, ik weet niet precies... en de zanger. dus.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 Ah, toen, uh, zijn we op, toen zijn we ook op tour negen gegaan um, vlak daarna en het eerste optreden was in Gouda hm. en um, tenminste waar ik dan naar meedeed, mijn eerste ja, optreden ja, op het podium ja. en um, in die tijd uh, provoceerde uh, de mini-pop's ook een beetje, dus tussen de nummers uh, dat, dat had ook een, een, een um, uh, dat moest Ja, reden. Ja, ja, ja, ja. Volgens mij moesten tapes verwisseld worden. Want ze gingen met backing tapes, zoiets dergelijks. Okay. Met cassettes, yeah. zoiets ja. was er. Maar was het gewoon één minuut stil uh, tussen de nummers of twee minuten. Okay. En dat werd op een gegeven moment, toen het technisch allemaal goed ging... werd het ja. nog af, op, op, opgerekt. En het stond ook gewoon stil. Het stond nog gewoon te wachten <laughs> op <over, over> reacties <laughs> uit het publiek. En je hoort ook op die tweede single, die live single... Hoor ik mensen schreeuwen. Die zit echt te wachten totdat wij weer zouden beginnen. Spelen. Spelen, ja. Hij <laughs> ja. stond nog wel stil. Deed ja. We deden niks. En, en met e dat eerste optreden kreeg ik ook gewoon meteen de dingen naar mijn hoofd. Ik heb ook dingen naar mijn hoofd heet ja. Die, die, die, ja. ja, die hebben we wel geraakt. Een bierfiltje volgens mij, en bier. Ja. En ik dacht, jeetje, mina. Dus ik stond echt... Maar uh, je was nog een beetje punk. Nee, verstop ja. nee, nee. nee, stop toch maar. Nee. Maar goed, zo'n band waren we ook niet, hoor. Uh, nee, het was zo geen punkband, elektronisch. Nee, nee. nee klopt. Nee, nee. Het was een new wave. Een new wave, ja. In Nederland is ja. dat later... Is dat, uh,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 En, uh... Ik heb nooit geweten ja. dat het Haarlem een eigen scene had ofzo, of zo. een eigen stroming. Zongel ja, maar het, was... maar het is underground, Pim. Het is ja. underground, ja. ja. ja. ja. ja. Dus, ja je moet wel ik. je best doen ja. en afdalen ja. om het te gaan vinden. Ja. I'm only 10 years old. Rest up like a punk. Call my daddy told me so. Rest up like a punk. Daddy is my poesje. Daddy is my Pim poesje. Daddy is my pusher, daddy is my baby. Daddy is my favorite. Daddy is my, shirt. Daddy is my favorite.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 Uh, in, in, in, die, in die punk in die, punk in die uh, new wave tijd dus dat uh, labels als factory uh, stiff uh, oh, ongelooflijk ja, rough ongelooflijk. trade, Ruff yeah. trade. Yeah. het was zo'n enorme golf enorm, yeah. enorm en, en, en parallel dus aan die, aan, aan die new wave dus dat, de, de reggae dat zat er achteraan zeg maar yeah, de, yeah. Is, uh, de, de clash die speelde reggae nummers maar um, even kijken hoor ehm mm. um,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 de Mini Pops, de de mini -pops. Ja. Ja. Op een gegeven moment hadden we dus op, op het platenlabel van Wally van de Zanger... Dus twee singles uitgebracht en, uh, en een LP of twee LP's, ik weet niet precies. En toen uh, um, zocht uh, Joy Division zocht een voorprogramma in Nederland, nou, dat werden de mini-pops. Dus toen uh, hebben we met Joy Division uh, gespeeld. En ook, op een gegeven moment zijn we ook naar Engeland gegaan. En hebben we ook voor Factory, voor het Factory label, hebben we ook uh, een paar singles gemaakt... In opgenomen Nederland. in Engeland. met Martin Hennet. Met Martin Hennet. Met Martin Hennet. Met Martin Dat is dus, uh, de producer van Joy Division. Ja. Uh, eigenlijk die de sound van Joy Division ja. neerzetten. Want ja. Ja. die band zelf. Nou, ja, Kijk, het, het, het was natuurlijk zo dat uh, um, Martin Hennet die, die was altijd uh, overstoned of, of dronken. Dus, dus die lag in principe lag hij gewoon ergens. Uh, ja. Lag hij ergens? Serieus, ja. Ja. ja. En de engineer die nam alles op. Oké, okay, ja. Yeah. En uh, dus we hadden daar twee singles opgenomen. En, uh, en het duurde maar, en het duurde maar. Ze kwamen maar niet uit. Zeiden, wat is dit nou, weet je? En, ja. en toen gingen we een LP maken. En uh, toen zei ze, vroeg vallen uh, in de groep, uh, wat zullen we doen? Uh, we zullen we dat weer op Martin Hennet laten produceren? Ik zei, nee, nee, nee, niet Martin <laughs> Hennet. <duurt> te lang <laughs> Maar we hebben toen zelf geproduceerd, die LP. En die hebben we in Volendam opgenomen. Of uh, in Volendam gemixt. Bij Arnold Muren van de okay. Cats. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Ah, ah, ah. En Arnold Muren kwam ik later nog tegen in Groningen. In, uh, op uh, een, uh, hoe heet het? Noorderslag. Ja. Toen hadden we op een van andere, ik weet niet hoe dat kwam. We hadden één kamer van hotel. Zoiets dergelijks was het. Want er was gewoon een gebrek aan kamer. Zoiets, ja, dergelijks. zoiets was het geweest. Dus ja. zo druk was het daar. Dus ik kwam met Arnold Muren op de kamer. En Arnold zei, ik snap er geen... Ik, ik, ik die, het had het over die platen, Sparks in the Dark Room. Ja. Die trouwens uh, eind juni 40 jaar uit is. Dus okay, in, in, in, ja. de, de, de, in, in Londen komt het, het, het, een feestje ja. waar ik misschien naartoe ga. Waar ik natuurlijk voor maar, uitgenomen ben. Maar de mini-pops gaan dan toch ook optreden, of niet? Ja, ja in Londen. Ja. En um, het is de bedoeling dat ik daar natuurlijk ook bij ben. Want ik heb daar niet plan meegedaan. Maar um, ja, we moeten even kijken of het allemaal lukt.